Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat Russische troepen de Oekraïnse stad Bakhmut volledig in handen hebben. Eerder afgelopen dag zei de baas van het Russische huurlingenleger Wagner al dat ze de controle hebben over de stad. Maar Oekraïne zei dat er nog hard wordt gevochten. Bakhmut is al maandenlang een toneel van zware vechtpartijen. Of de stad daadwerkelijk in Russische handen is, is lastig te verifiëren. Griekenland heeft honderden archeologische kunstvoorwerpen teruggehaald... die jarenlang in het bezit waren van een omstreden Britse antiquair. Hij verzamelde met zijn bedrijf historische kunstobjecten via illegale handelaren. Griekenland voerde een jarenlange juridische strijd om voorwerpen uit het land weer terug te krijgen. Nu is bekend dat er ruim 350 voorwerpen teruggaan naar Griekenland... waaronder een beeld van Alexander de Grote uit de tweede eeuw voor Christus... en fasen, juwelen en beeldhouwwerken. Paus Franciscus heeft het hoofd van de Italiaanse bischoppen gevraagd om een vredesmissie voor de oorlog in Oekraïne op te zetten. Met die missie wil het Vaticaan de spanningen tussen Rusland en Oekraïne wegnemen en daarna werken aan vrede. De kardinaal die de vredesmissie gaat leiden wil zowel praten met president Zelensky als met president Poetin. Paus Franciscus noemde de oorlog eerder al een misdaad tegen God en de menselijkheid. en roept geregeld op tot vrede voor Oekraïne. Een vrouw die zei dat ze werd gestalkt wordt nu zelf vervolgd. Ze zei dat ze bedreigende berichten kreeg van een man die vervolgens een gevangenisstraf kreeg. Later bleek dat de vrouw de berichten zelf schreef. De man is inmiddels vrij en noemt de vervolging van de vrouw een eerste stap naar gerechtigheid. Het weer vannacht bewolkt met lokaal kans op een bui, tussen 10 tot 13 graden. Komende dag start zonnig. In de middag meer bewolking en in de avond in het oosten en noorden kans op onweer. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is zin in ZFM. CSM. Met nu de nacht. Het ik oké, maar je maakt het beter Maar nu moet ik zonder, zonder ZFM. ZFM 106. FM 106.9 ZF FM. in het zone en heel veel zomerhit dit is de FM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 Ja, schatje, neem je as mee Ben behaard haar te voet mee. als of konas over Kade Roem op het balkon, kijk naar de stars, baby Je ja, wil jij aan mij, maar ik heb geen tijd Ik ben op zoek en dat elke dag Je houdt van mij je hart, me. En die shit in dezelfde nacht Wij al bekken, hem mijn sneakers Zij is echt mijn tip ik weet hoe ze proeft en zij proeft lekker, ga niet licht. Zij zegt snus en ik rook als we hadden ruzie, zijn we cool Ik heb dingen, om me chest, kan ik zeggen hoe oh, ik me voel Want ik wil niet verliefd zijn, daar raak ik niets mee Eet schat ik wil niet meer verliefd zijn Cause I've been hurt het was geen spierpijn Zij zegt baby ik kan lief zijn Hoe laat kan je hier zijn En zij zegt schatje neem je as mee ik ben maar haar, toch voelt m'n hart mee Ik woon alsof van balkon, kijk naar de staart, baby hey, Ik wil niet verliezen, maar we ook, je yeah, love ben beschadigd, paranoia, ik voel alles nog in mijn hart. Dit voelt diep, ik wil fijn, toch voelt het perfect is niet in je jij weer al meteen. Schat, ik weet die liefde die ik geef Hoeft niet perfect, zolang het echt is De sympathie. hoe die staat in een van mijn Netflix, neem wat hash mee Ik voel van één op aard, ik heb match Dus maar heb genoeg van al die heartbreaks breaks. Schat, ik wil niet meer verliefd zijn Kazaak benieuwd, het was geen spierpijn Zij zegt, baby, ik kan lief zijn Hoe laat kan je lief zijn? Schatje wat je neemt, Ashwin. ben maar dan niet meer hard. Ik word nog een recording. Roepen we op hoe ik naar de stad wil. Zie FM op 106.9 is zon, zee, zandvoort en zomer, zomerhits. Hello uh -oh. Well love and to make us still remember <clears throat> Just screw Enzo! So